Goedemiddag. In het Nederlands kennen we het gezegde: 'de hoop doet leven'. En ik ben even benieuwd, ken je dat gezegde ook in jouw oorspronkelijke taal? 'Hoop doet leven'. Iemand? De andere taal? In het Syrisch, Hadi? 'Hoop doet leven'. Oké, okay, zie je? Ja, ik versta er niks van, maar ik geloof dat dat Betekent hoop doet leven. En vrienden, het is... Ja, hoop geeft leven, precies. Het is zo waar, hoop doet leven. Zonder hoop kun je niet leven. Misschien leef je lichamelijk nog wel, leef je lichaam nog wel, klop je hart nog wel, adem je wel. Maar als je geen echte hoop meer hebt, dan, dan sterft er iets van binnen. Ken je dat? Dat gevoel? Misschien ben je hier vandaag vanmiddag gekomen en ervaar jij ook nog maar heel weinig hoop. Misschien ben je hier gekomen en je ervaart dat keer op keer de Nederlandse regering jouw verzoeken om hier te mogen blijven afgewezen heeft. Je bent zogenaamd uitgeprocedeerd, maar je kan ook niet terug naar je eigen land. Of je bent hier vanmiddag en je, je bent zo ziek. Het lukt je net om hier te komen, maar eigenlijk door de week ben je zo moe en, en zo kapot dat je alleen maar op de bank kunt liggen. Of je ervaart wanhoop omdat jouw relatie net uit is. Je bent kapot van verdriet. En je weet niet hoe je met of zonder hem of haar moet leven. Je bent de wanhoop nabij. Of je bent al zo lang op zoek naar werk. Het enige wat je te horen krijgt is nee. En je hebt moeite om rond te komen. De dus schulden stapelen zich op. En je bent wanhopig. Maar hoe compleet anders ziet ons leven eruit als we wel hoop hebben? Wel hoop hebben dat het goed komt? Wel hoop hebben op een toekomst die ons toelacht? Weet je, als je wel hoop hebt, dan kun je alles aan. Dan kun je blijven volhouden, dan blijf je kracht houden, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. Hoop doet leven. En als je iets onthoudt van mijn verhaal vanmiddag, laat het dan dit zijn, vrienden, dat er hoop is. Dat er altijd hoop is, ook voor jou. In wat voor situatie je ook zit. Weet je, het verhaal van Pasen is... Is meer dan welk verhaal op de, op de wereld ook een verhaal van hoop? En dat verhaal ga ik vanmiddag aan jullie vertellen, met jullie naar kijken. En dat wil ik doen aan de hand van het verhaal van die twee mannen, hè, waar, waar we ook net in dat lied over hoorden. Twee mannen die ook de wanhoop nabij waren, die geen hoop meer hadden. Laten we samen dat verhaal nog eens lezen in Lukas 24, vers 13. Op diezelfde dag gingen twee leerlingen van Jezus op weg naar het dorp Emmuis. Dat dorp ligt ongeveer 12 kilometer van Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. En terwijl ze zo liepen te praten kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus. Maar de leerlingen herkenden hem niet. Jezus vroeg, waar praten jullie over? Verdrietig bleven de twee leerlingen staan... Een van, hen, een van hen heette Cleopas. Hij zei tegen Jezus, jij komt hier zeker hier niet vandaan. Weet je niet wat de afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is? En Jezus vroeg, wat dan? Toen vertelden de leerlingen wat er gebeurd was met Jezus. Ze zeiden, Jezus uit Nazareth was een profeet van God. Zijn bijzondere woorden en machtige daden maakten diepe indruk op het hele volk. Maar de priesters en de leiders wilden dat Jezus gedood zou worden. Daarom hebben ze hem de dood laten veroordelen en laten kruisigen. En wij hoopten dat Jezus gekomen was om Israël te bevrijden. Maar nu is het al de derde dag na zijn dood. Vandaag hebben we een paar vrouwen uit onze groep ons erg in de war gebracht. Ze zijn vanmorgen heel vroeg naar het graf gegaan. En toen hebben ze ontdekt dat het lichaam van Jezus er niet lag. Dat kwamen ze ons vertellen. Ze hebben zelfs engelen gezien die zeiden dat Jezus leeft. Sommige van ons zijn toen zelf bij het graf gaan kijken. En alles was precies zoals de vrouwen gezegd hadden. Maar Jezus hebben we niet gezien. Deze twee leerlingen zijn helemaal kapot van verdriet door alles wat er gebeurd is. En nu komen ze een vreemdeling tegen en die weet niet wat er gebeurd is. Die, die, die vent moet of compleet wereldvreemd zijn, of hij moet onder een steen gelegen hebben. Maar ze zijn er zo vol van van alles wat er gebeurd is, dat ze, dat ze hem meteen begint te vertellen. Deze Jezus, ze hadden hun hoop om hem gesteld. Ze hoopten dat deze Jezus hen zou bevrijden van die gehate Romeinen de Romeinen, de gehate vijand die het land al zo lang bezet hield. Ze geloofden dat Jezus de gezegende van God was, dat hij een profeet was, dat hij misschien zelfs wel de lang beloofde en verwachte Messias was. Want deze man Jezus deed goed waar hij maar ook kwam. Hij geneesde de zieken, hij gaf, vergaf mensen hun zonde. Hij bevrijdde mensen van demonische machten. Hij wekte ze zelfs op uit de dood. Hij gaf mensen te eten en hij gaf mensen hoop. Omdat hij verkondigde dat het koninkrijk van God eindelijk was aangebroken. Hij deed alleen maar goed. Hij bracht alleen maar liefde waar hij kwam. En toch haten de religieuze leiders hem. En Waarom? Omdat hij hen aandurft te spreken op hun hypocrisie en, wit en corruptie en wetticisme. Jezus bedreigde hun macht, dus Jezus moest dood. Dus ze beschuldigen hem vals, ze laten hem compleet onschuldig gevangen nemen. En vervolgens krijgt hij de ergste straf mogelijk. Die alleen bewaard werd voor de ergste criminelen. De dood aan een kruis. Er is geen ergere en pijnlijke manier waarop je kunt sterven. Maar zelfs toen Jezus aan het kruis hang, bad hij voor zijn vijanden en zei, Vader, vergeef het hen. want ze weten niet wat ze doen. Zoveel liefde had Jezus. Maar toen stierf hij. En samen met Jezus stierf hun hoop. zwaar kapot. En daarna hebben ze wel verhalen gehoord van... Van hun medeleerlingen van Jezus. Dat, dat, dat hij weer opgestaan was uit de dood. Er waren zelfs engelen geweest. Die dat tegen de volgelingen hadden gezegd. Maar ze konden het niet geloven. Ze waren verblind. En weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Dit waren niet zomaar twee mannen. Dit waren de twee van de inner circle. Van het kleinste groepje volgelingen rondom Jezus. Oké, okay, het waren niet... Twee van de eerste twaalf, maar wel van de eerste zeventig. Rondom de twaalf. En ze hadden jarenlang met Jezus opgetrokken. Ze hadden hem horen spreken, ze hadden hem zien doen wat hij deed. En nu loopt Jezus met hen mee, hij praat met ze en ze herkennen hem niet. Hoe kan dat? Ik geloof dat dat is omdat ze zo gevangen zitten in hun eigen teleurstelling, in hun eigen trauma. Dat het enige wat ze nog kunnen zien, is hun eigen wanhoop. Verder kunnen ze niks zien, zelfs Jezus niet. En weet je wat ik nou zo mooi vind in dit verhaal? Dat, dat Jezus niet boos wordt, dat, dat, dat zij hem niet herkennen, dat hij niet meteen wegloopt. Maar hij blijft bij ze. Hij blijft naar ze luisteren. Hij gaat met ze mee. En vrienden, is het zo niet ook bij ons? Zijn wij ook vaak niet zo verblind voor Jezus, voor wie Jezus echt is? En dat, dat kan allerlei redenen hebben, oorzaken hebben. Dat kan door onze opvoeding komen. Dat kan door de cultuur of religie zijn waar we uitkomen. He, dat kan door... Het verdriet en teleurstellingen en wanhoop die wij ervaren. Door gebrek aan hoop. Maar dat vind ik nou zo'n ontzettende troostende gedachte. Dat ook al herkennen we Jezus niet, zien we hem niet. Hij is bij ons. Hij luistert naar ons. Hij gaat met ons mee. Laten we verder lezen hoe dat verhaal verder gaat. Vers 25, toen zei Jezus tegen hen, wat zijn jullie toch dom? Ik vind het heerlijk, het lijkt bijna alsof Jezus een Nederlander is. Zo direct is hij. Wat zijn jullie toch dom? Begrijpen jullie het nog steeds niet? Waarom geloven jullie niet wat de profeten gezegd hebben? Jullie wisten toch dat de Messias eerst moest leiden, voordat hij koning kon worden? En Jezus legt hun uit wat over hem in de heilige boeken stond. Hij begon bij de boeken van Mozes en al de profeten. Sommigen denken dat de eerste leerlingen van Jezus... zo teleurgesteld waren door de dood van Jezus, zo getraumatiseerd... dat ze om te kunnen dealen met dat trauma maar verzonnen... dat Jezus uit de dood opgestaan was. En dat tegen elkaar begon te vertellen. En dat dat zo in het Nieuw Testament terecht is gekomen. Maar weet je... Kijk eens wat, wat Jezus hier zegt. Hij zegt dat alle profeten voor hem dit al voorspelden. Dat dit zou gebeuren. Dat Jezus moest lijden, dat Jezus moest sterven, maar ook dat hij weer moest opstaan uit de dood. Weet je, als je hier studie van maakt, de Bijbel... Is twee delen. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is voordat Jezus kwam. En het Nieuwe Testament nadat Jezus kwam. Wist je dat in het Oude Testament. Dus de boeken voordat Jezus überhaupt geboren werd. Er 350 profetieën zijn over Jezus. Dus over zijn geboorte. Over zijn leven. Over zijn lijden. Over zijn dood. En opstanding. En daarom. Geloof ik. Terwijl ze dus naar Emmaus wandelen, laat Jezus ze vanuit die heilige boeken, vanuit het Oude Testament zien, wat er moest gebeuren, waarom hij moest lijden en waarom hij moest sterven. En weet je, één profeet wordt genoemd, Mozes. Maar ik denk dat Jezus met name stil heeft gestaan bij de woorden van één profeet. En dat is de profeet Jezaja. Want de profeet Jezaja, meer dan welke profeet ook, die sprak over Jezus. 700 jaar voordat Jezus geboren werd, voorspelde hij al de, de geboorte, het leven, de dood en de opstanding van Jezus. En ik wil een klein stukje van die woorden van Jezaja met jullie lezen. Waarvan ik bijna zeker weet dat Jezus ze verteld moet hebben aan die twee leerlingen. En dat is Jezaja 53. Dus even voor de duidelijkheid, dit is 700 jaar voordat Jezus kwam geschreven, oké? Okay? Daar staat dit, vers 4. Hij was het die onze zonde droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede. De wonden die hij opliep brachten ons genezing. Hij werd gevangen, genomen, veroordeeld en daarna weggeleid. Geen van zijn tijdgenoten die zich om hem bekommerde. Hij werd uit het leven weggerukt, met de dood gestraft om de zonde van mijn volk. En dan staat er in vers 11, na al het lijden dat hij doorstaan heeft, zal hij het licht zien. Hij zal leven. De Heer zegt, mijn dienaar kent mijn wil. Hij is onschuldig. Hij bevrijdt velen van hun schuld en draagt de straf voor hun zonde. Daarom geef ik me plaats onder de grootte der aarde. Ze zullen met hem de macht moeten delen. Toen ik dit gedeelte voor het allereerst las, toen was ik in de war. Toen dacht ik, hè? Je bent toch in het Oud Testament? Hoe kan dit nou? Dit, dit, dit leest als een ooggetuigenverslag van wat Jezus meemaakte: hoe hij moest lijden, hoe hij gevangen genomen werd, weggevoerd, veroordeeld, zelfs hoe hij doorboord werd aan het kruis en zelfs hoe hij weer opstond uit de dood. 700 jaar voordat het allemaal gebeurde. Vrienden, de kruising van Jezus is geen tragisch ongeluk. Iets wat, wat tragisch gebeurde, wat hem overkwam. Nee, dit moest gebeuren, zegt dit gedeelte. En eigenlijk hield de Bijbel door. Dit was Gods wil. Dat Jezus, de Zoon van God, zijn dienaar, zo moest leiden. Daarom werd God mens in de persoon van Jezus. En daarom droeg hij onze schuld, onze schaamte, droeg hij het oordeel. Zodat alles wat tussen God en ons in, in staat, weggenomen kon worden. He, en door zijn dood mogen wij nu leven. Door zijn wonden mogen wij genezing ontvangen. Door de straf die hij onderging, mogen wij vrede hebben. Vrede met God, vrede met elkaar en vrede met onszelf. Nou, laten we verder kijken naar het verhaal. Ze komen aan bij het dorp Emmaus. En toen deed Jezus alsof hij verder wilde reizen. Maar de twee leerlingen hielden hem tegen en zeiden, blijf toch bij ons. Want de dag is bijna voorbij, het wordt al donker. En toen ging Jezus met hen mee. En tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, hij brak het brood in stukken en deelde het uit. En op dat moment herkenden de leerlingen Jezus. Maar direct daarna zagen ze hem niet meer. En ze zeiden tegen elkaar, branden ons hart niet in ons. Toen hij onderweg met ons praatte en de schrift voor ons opende. Ze stonden onmiddellijk op van tafel en keerden naar Jeruzalem terug. En daar vonden ze de elf en de anderen van hun groep bijeen. En die zeiden tegen hen, de Heer is werkelijk door God opgewekt. En is aan Simon verschenen. En toen vertelde zij wat hun onderweg was overkomen. En hoe ze hem hadden herkend toen hij het brood brak. Wanneer herkennen ze Jezus? Op het moment dat hij het brood brak. En waarom is dat? Ik geloof dat dat is omdat ze op dat moment voor het eerst zijn handen zagen en ook... De littekens in zijn handen van die spijkers die er doorheen geramd waren toen hij gekruisigd werd, een paar dagen daarvoor. En opeens beseften ze dat waar Jezus die hele tijd over gesproken had, de leidende dienaar die moest lijden en sterven en opstaan uit de dood, dat Jezus het over zichzelf had. En dat de opgestaande Heer voor een neus stond. En dan staat er ook, ook zo bijzonder, op dat moment verdween Jezus meteen uit de midden. Waarom? Ik denk omdat hij gedaan had wat hij moest doen. Hij had hun ogen geopend. En daarom zeggen die twee leerlingen ook, brandde ons hart niet in ons. Toen Jezus met ons praat en de schriften voor ons opende. En weet je, ze zijn zo ontzettend... Vol vreugde dat ze meteen op weg gaan. Ze pakken hun spullen en ze gaan meteen dezelfde weg terug naar Jeruzalem. Want eerst willen ze naar hun vrienden toe. Naar hun eigen vrienden, de andere leerlingen van Jezus. Dus ze denken nieuws te brengen. En dan krijgen ze te horen dat Jezus ook al aan hun verschenen is. Vrienden, probeer die vreugde eens in te denken. Die is, die is met geen pen te beschrijven. Even voor de voetballiever, voetballiefhebbers onder ons... Daar is de vreugde van Ajax die naar de halve finale Champions League gaat, niets bij. Die vreugde is zo ongelooflijk. Jezus leeft. Ja, dat zeg ik als feyenoord fan op Koens. Ik was zelfs blij, kan je nagaan. Jezus leeft. En weet je, als Jezus leeft, dan is alles maar dan ook alles mogelijk. En als je dan de rest van de evangelie en, en, de, en het boek Handingen leest, dan zie je dat dat klein groepje bange, laffe, naar binnen gerichte volgelingen veranderen in een exploderende groep mannen en vrouwen, zo vrijmoedig en zo moedig en zo vrij. Overal waar ze komen, vertellen ze dat Jezus is opgestaan. En vrienden, dat is niet zonder gevaar. Want hun leider was net gekruisigd. En iedereen die de naam van Jezus nog, nog in zijn mond nam, die kon ook gekruisigd worden. Dat was het gevaar, maar het kon ze niks schelen. Vrienden, voor een leugen ga je dat niet doen. Alleen als Jezus echt opgestaan was en echt aan hen verschenen was, dan doe je dat. Vrienden, dit is het verhaal van Pasen. Jezus leeft. Jezus heeft de dood en het kwaad en onze schuld en schaamte en al het oordeel gedragen. Hij heeft het overwonnen. En als Jezus leeft, dan mogen wij leven. Dan is er hoop. Onverwoestbare hoop. En hoop doet leven. En weet je, dat geeft niet alleen hoop voor de toekomst, maar ook hoop voor ons verleden en hoop voor ons heden. Allereerst hoop voor ons verleden. Klinkt misschien raar. Maar er is hoop voor ons verleden. Ik denk dat heel veel van ons. Wij nemen het verleden op onze schouders mee. Alle, al het verdriet. Alles wat ons aangedaan is. Alles wat wij anderen hebben aangedaan. En we dragen die schuld en die schaamte met ons mee. En we gaan er bijna onderdoor. Want we kunnen die last helemaal niet dragen. Vrienden. De boodschap van Pasen vertelt ons dat we die last niet langer hoeven te dragen. Want Jezus heeft die last al voor ons gedragen. De prijs is betaald en de schuld is vergeven. En daarom mogen we al die last mogen we aan de voet van het kruis neerleggen. En daar laten. En we mogen verder gaan als vrije en vergeven mensen Bij Jezus is ons verleden geen stinkende vuilnisbelt, maar meer als een composthoop. Wat geeft compost? Dat geeft vruchtbaarheid en dat geeft leven. En zo wil Jezus alles wat we meegemaakt hebben ten goede keren. Voor ons. Er is hoop voor ons verleden. Er is ook hoop voor ons heden. Want als Jezus leeft, dan mogen wij leven met hem. En dan zal hij altijd bij ons zijn. Hij zal ons nooit verlaten. Ik weet dat er sommigen van ons ouders hebben die ons verlaten hebben. Partners die ons verlaten hebben. Kinderen die ons verlaten hebben. Vrienden die ons verlaten hebben. Vrienden, er is één ding. Jezus zal ons nooit verlaten. Nooit en te nimmer. Romeinen zegt dat niets ons nog kan scheiden van Gods liefde in Christus Jezus. Niet. En als Jezus is opgestaan uit de dood, dan mogen wij met, niet alleen met hem leven, maar dan mogen wij leven door zijn opstandingskracht. Die wil hij met ons delen. En dan wil hij ons gebruiken. Hij wil ons leven zin geven. Als wij elke keer weer vervuld worden met die kracht van zijn opstanding, mogen we anderen tot zegen zijn. Mogen we zijn handen zijn, zijn voeten... Zijn ogen, zijn mond, zijn oren. En dan wordt het leven een avontuur. Dat geeft zoveel liefde en vreugde en vrede. En dat betekent niet dat het leven makkelijk wordt. Juist niet. Jezus volgen is misschien wel het moeilijkste wat er is. Maar meer dan de moeite waard. En tenslotte geeft Jezus ons hoop voor de toekomst. Ik denk dat er heel veel mensen tegenwoordig bang zijn voor de dood. Bang zijn voor wat er gaat gebeuren. Vrienden, als jij Jezus volgt en je, je hebt je vertrouwen op hem gesteld, dan hoef je niet langer bang te zijn voor de dood. Dan is de dood niet langer het einde. Dan hoeven we niet langer bang te zijn dat God ons zal veroordelen, want Jezus heeft het oordeel al gedragen. Jezus heeft het kwaad verslagen, hij heeft de dood verslagen. En op een dag zal hij terugkomen en dan zal hij alle machten van het kwaad en alle machten van de dood, zal hij eens en voor altijd vernietigen. En hij zal alles nieuw maken. Een nieuw hemel en een nieuwe aarde. Geen pijn meer. Geen verdriet meer, geen eenzaamheid, geen oorlog, geen terreur, geen natuurrampen. Niets maar alleen nog maar intense vreugde in de aanwezigheid van Jezus. Hij zal de tranen van onze ogen wissen. Eens en voor altijd. En het zal feest zijn. Voor eeuwig feest. Omdat Jezus leeft, mogen we weten dat het verhaal doorgaat. Ook na dit leven. Jezus leeft. Daarom mogen we weten dat het leven nu eigenlijk maar een voorwoord is op het verhaal wat God aan het schrijven is. Het moment dat Jezus terugkomt, begint hoofdstuk 1. En dat verhaal zal zo ongelooflijk mooi zijn en zo groot. Het ene hoofdstuk zal nog groter en nog mooier zijn dan het ander. En dat verhaal zal voor eeuwig doorgaan. Nou, misschien heb je dit verhaal nog nooit gehoord. Ik zie veel gasten onder ons. En je bent welkom. Maar misschien heb je dit verhaal nog nooit gehoord en, en denk je, en dat kan ik me voorstellen als je dat voor het eerst hoort, denk je, dit klinkt te mooi om waar te zijn. Of je denkt, ja, lekker makkelijk, geloof in Jezus en alles wordt vergeten. Dan wil ik jou vragen of uitdagen om God te vragen, Heer, is dit echt waar? Vraag aan Jezus, bent u inderdaad degene... Wat we vandaag gehoord hebben. Is Jezus echt die Messias? Is die echt die redder? Ook mijn redder. Vraag Jezus of hij je ogen wil openen. Net zoals hij de ogen van die twee mannen opende. En weet je, ik heb goed nieuws, dan doet hij dat. Want hij wil niets liever dan jou de ogen openen voor zichzelf. En als we hem gaan zien zoals hij is, dan krijgen we hoop. Dan krijgen we onverwoestbare hoop. En die hoop, die doet leven. Amen.